Kleine, dappere Sammy Robby was de baas van alle jongens in de buurt. Hij besliste altijd wie er mee mocht voetballen of wie er mee mocht op speurtochten in oude leegstaande huizen. En de grote mensen waren nooit boos op Robby. Zelfs niet als hij hen tegensprak. Dan moesten ze juist altijd om Robby lachen. Sammy wilde anders zijn. Hij wilde groter en sterker zijn. Eigenlijk wilde hij op Robby lijken. Sammy was pas zes jaar. Hij begreep nog niets van de spelregels van voetbal. En eigenlijk was hij bang voor grote mensen. Op een dag hoorde hij Robby buiten roepen. Hé hey jongens, er staan geen auto's in de straat. Laten we gaan voetballen. Kom je ook naar buiten Sammy, dan mag je meespelen. Maar Sammy durfde niet. Hij was niet alleen bang voor grote mensen, maar ook voor de jongens in de straat. Even later hoorde hij de jongens roepen... Sammy, domme domme Sammy, wat ben je toch een bangerik. Toen de voetbalwedstrijd was afgelopen, durfde Sammy naar buiten. Daar hoorde hij Robby tegen de andere jongens zeggen... dat hij die middag een speurtocht wilde maken in het lege huis op nummer 40. ...verderop in de straat. Daar snapte Sammy niets van. In dat huis waren werkmensen bezig. Er werd getimmerd en gemetseld. En de mannen hadden de jongens in de straat streng verboden het huis binnen te gaan. Maar die dag was het zaterdag... ...en daarom waren er geen mensen in het huis aan het werk. Sammy keek met grote ogen van verbazing naar Robbie en de andere jongens... ...toen ze de buitentrap opklommen en door de voordeur naar binnen gingen. Sammy begreep niet dat de jongens dat allemaal durfden. Hij sloop voorzichtig naar het huis en verstopte zich achter een hoop zand. De jongens liepen zeker door de voorkamer van het huis, want Sammy kon hen horen lachen. Opeens hoorde Sammy een harde gil en toen niets meer. Even later kwamen de jongens de trap afrennen, Jopie, Maarten, Gerard, Peter, Piet en Theo renden de straat op. Ze zagen Sammy niet eens. Ze keken allemaal heel erg bang, alsof ze ergens schrokken waren. Maar waar was Robby? Waarom kwam hij niet naar buiten? En wie had er zo gegild en waarom? Sammy haalde diep adem en stond op. Hij wilde weten wat er met Robby gebeurd was, al was hij verschrikkelijk bang. Met trillende benen liep hij het huis binnen. Op eens hoorde hij een vreemd geluid, alsof er iemand kreunde. Sammy durfde zich niet te bewegen. Maar even later hoorde hij iemand roepen. Help, mama, papa, help. Het was de stem van Robbie. Sammy probeerde wat terug te roepen, maar hij was zo bang dat hij alleen maar een angstig piepgeluidje kon laten horen. Sammy liep voorzichtig verder tot hij op de gang kwam. Daar zat een groot gat in de houten vloer. Robbie, ben jij daar beneden? riep hij. Sammy, help me alsjeblieft, huilde Robbie. Sammy wist niet wat hij hoorde. Die grote sterke Robbie huilde. Wat is er gebeurd? vroeg Sammy. Ik ben door de vloer gezakt. Waar zijn de anderen? vroeg Robby. Die zijn weggerold, maar ik zal je wel helpen, zei Sammy. Robby begon opnieuw te huilen. Mijn been doet zo'n pijn, Sammy, en ik kan me niet bewegen. Sammy kroop op zijn buik naar het gat en keek naar beneden. Het was heel donker. Hij kon Robby bijna niet zien. Wat moet ik doen, Robby? Vroeg hij. Zal ik bij je komen? Je moet geen grapjes maken, Sammy. Je moet naar mijn huis gaan en vragen of mijn vader hierheen wil komen. Dat zal ik doen, Robby. Maak je maar niet ongerust. Ik en je vader zullen je redden. Sammy holde zo hard hij kon naar het huis van Robby. Hij bonste met zijn vuisten op de voordeur en belde daarna zo lang totdat de deur open ging. Daar stond de vader van Robby. Hij was heel groot en sterk. Maar Sammy was helemaal vergeten dat hij eigenlijk bang was voor grote mensen. Meneer de Bruin, gaat u alstublieft mee. Robby is in een gat gevallen, zei Sammy. En wij moeten hem redden. Maar net als alle grote mensen begon meneer de Bruin eerst een heleboel te vragen. Sammy vond dat maar vreemd. Ze moesten toch Robby redden. Hij pakte de broekspijp van meneer de Bruin vast en probeerde hem mee te trekken. Komt u toch mee! Robby is door de vloer gezakt van het huis waar de werkmensen bezig zijn. We moeten Robby redden! Toen meneer de Bruin begreep dat het echt waar was, pakte hij gauw een deken en holde achter Sammy aan. Sammy liep het huis binnen en wees het gat aan. Daarna liet de vader van Robby zich naar beneden zakken. Hij deed de deken om Robby heen, tilde hem op en zette hem op de vloer van de gang. Daarna klom hij zelf uit het gat en bracht Robby naar het ziekenhuis. Sammy rolde achter en aan. Arme Robby, zijn enkel was helemaal dik en deed erg veel pijn. De dokter legde een gipsverband om zijn enkel en daarna liep Robby, ondersteund door zijn vader en Sammy, naar huis. Mevrouw de Bruin gaf Sammy een dikke plak koek. En meneer de Bruin zei dat Sammy het dapperste jongetje was dat hij kende. En vanaf die dag speelde Sammy iedere dag met de jongens op straat. En Robby leerde hem zelfs voetballen.